1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Oezo waarschuwt voor recessie in eurozone. Lange rijen bij de stembureaus in Egypte en Nederlandse 3D-film Nova Zembla, nu al goud. Veel zon vanmiddag, af en toe wat bewolking. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen eerst vrij helder, later bewolkt. En het gaat flink waaien. In de avond is er mogelijk wat regen. En ook dan ongeveer 9 graden. De eurozone stevend af op een recessie. Daarvoor waarschuwt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO voorspelt economische krimp in het laatste kwartaal van dit jaar... en het eerste kwartaal van volgend jaar. En dan is er sprake van een recessie. En daarna volgt een licht herstel. En voor heel 2012 rekent de OESO voor de eurozone op een groei van 0,2 Voorwaarde is wel dat de schuldencrisis niet verder uit de hand loopt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 Al-Shabaab heeft 19 hulporganisaties laten weten dat ze uit Somalië moeten vertrekken. In de verklaring staat dat de organisaties geen zaken mogen doen... die de rebellen hinderen bij het installeren van een islamitische staat. Al-Shabaab ligt de laatste week onder vuur van troepen van de Afrikaanse Unie. Vanuit het zuiden van Somalië wordt Al-Shabaab aangevallen door Keniaanse militairen... en ook zouden inmiddels troepen uit Ethiopië een front tegen Al-Shabaab hebben geopend. Dan naar Egypte, daar zijn de verkiezingen. Ruim negen maanden na het vertrek van Mubarak... mogen zo'n 50 miljoen Egyptenaren een nieuw parlement kiezen. Correspondent Sander van Hoorn ging de straat op... en verzocht, bezocht verschillende stembureaus. Er zou een stemlokaal moeten zijn op Mohammed Mahmoud Street... die straat waar de afgelopen week steeds zo gevochten is bij het Tahrirplein. Dat zal vandaag wel niet open gaan. En op het Tarierplein zelf is het extreem rustig. Er zijn zelfs winkeltjes die hun uh, deuren al weer opengooien. De meeste demonstranten zijn weg. En dan hoef je niet eens zo ver te lopen bij het plein vandaan. En dan kom je um, langs een schoolgebouw met heel veel posters aan uh, de muren. En... Uh, een lange rij voor de deur. Ja, een verkiezingslokaal. En als je denkt, die lange rij, dan moeten mensen even wachten. Dat klopt, maar het wordt nog erger. Want als je naar binnen kijkt, dan zie je dat schoolgebouw en het schoolplein daarvoor. Een brede trap staat helemaal vol met mensen. Het schoolplein staat helemaal vol met mensen. Iedereen wil stemmen die hier staat.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 Het is dag 13 van de openbare verhoren door de Commissie De Wit. Dat is die parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Verslaggever Wilco Boom, vanochtend ging het weer over de rol van de Nederlandse Bank. Wilco, die toezichthouder van de banken. En daar was afgelopen uh, weken nogal kritiek op, op de Nederlandse Bank. Hoe ging dat vanochtend? Ja, het beeld werd eigenlijk weer bevestigd. Het beeld van de afgelopen weken was, de, de Nederlandse Bank is nogal... Afwachtend geweest, heeft een beetje op zijn handen gezeten. toen de bankencrisis uitbrak. Ja, en vanochtend werd dat beeld uh, weer neergezet. Het ging nu om het toezicht op de verzekeraars in 2008. toegespitst op Egon. Nou, daar bleek bijvoorbeeld dat Egon. kort voordat het bedrijf om staatssteun aanklopte. nog doodleuk uh, dividend had uitgekeerd aan aandeelhouders. zonder dat de Nederlandse bank daar als toezichthouder van wist. en zonder dat de Nederlandse bank daar vervolgens ook heel erg tegen inging. bleek uit het verhoor van uh, commissielid Havenkamp. met toezichthouder. Johanna Kellerman. is ook een reactie geweest bij u op de directie, misschien niet bij u persoonlijk... van is dit wel verstandig? Ja, in die, in die volatiele omgeving, ja. En is er ook iets, iets gedaan met die signalen? Um, ik geloof dat het nog wel aan de orde is geweest. Um, maar ja, zoals ik u al zei, het, het was zowel voor Egon als voor ons volstrekt helder... dat dit was een onderwerp, wij gingen daar niet over... Nee, u kunt misschien iets niet, niet, niet tegenhouden. Uh, maar op het moment dat de Nederlandse Bank een, een goed gesprek heeft met een onder toezicht gestelde. denk ik dat dat wel effect heeft. Althans, zo schat ik dat in, zo'n gesprek. Dat denk ik ook. Uh, alleen dit was dan een gesprek achteraf. Ja, het is wel aan de orde. Het is wel aan de orde geweest. We, we gingen er niet over. Kellerman, die wekt nu niet bepaald indruk... dat de Nederlandse bank wel eens met de vuist echt op tafel sloeg... Hè, bij het toezicht op die verzekeraars. Nee, totaal niet. De Nederlandse bank vond het niet verstandig... dat Egon dat dividend uitkeerde. Maar ja, ze gingen formeel niet over... en ze deden er dus ook niet zo heel veel mee. Ja, en dat bleek ook het geval geweest te zijn... toen de steunoperatie aan Egon ter sprake kwam. Maar later dat jaar, in 2008, het bedrijf, bedrijf kreeg uiteindelijk... een kapitaalinjectie van 3 miljard, uh, een lening. En het had liever een soort Gewild. Dat paste beter bij het verzekeringsbedrijf dat het nu eenmaal is. Nou ja, de Nederlandse Bank was het daar erg mee eens, maar legde zich er weer heel snel bij neer dat het ministerie van Financiën iets anders wilde, zei Kellerman tegen Commissielid Grashof. Ik heb wel uh, laten blijken dat ik op zichzelf begrip had voor um, de, uh, het standpunt van Egel. Laten blijken dat. Ik bedoel, um, uh, u bent adviseur van de staat? De adviseur van de staat? Uh, maar heeft u dat scherp onder de aandacht gebracht van... wij hebben een voorkeur om het anders te doen... en eigenlijk uh, ligt dat wel in de lijn waarop Egon het vraagt? Ik heb dat gezegd. Zo. Ja, ja financiën wilden het nu eenmaal anders. Dat begreep de Nederlandse bank trouwens ook wel weer. En daarom had de bank zich er maar bij neergelegd. Ja, vanochtend uh, was dus weer niet een beeld van een superactieve toezichthouder... in tijden van crisis. En vanmiddag gaat de commissie nog even door met de Nederlandse bank... want dan. Uh, komt voormalig toezichthouder Kleiweg, die tegenwoordig bij de Rabobank werkt. Het verhoor met hem is net begonnen. En later vanmiddag komt nog de nieuwe bankpresident Klaas Knot. Dankjewel, par parlementair verslaggever Wilco Bom. PostNL voert extra controles uit om te zien of de post in de Randstad wel op tijd wordt bezorgd. Dat heeft de ondernemingsraad van PostNL gezegd tegen de NOS. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat er signalen waren dat de postbezorging in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de omgeving niet goed verloopt. Landelijk gezien is het wel op orde. PostNL bezorgt bijna 97 procent van alle post binnen één dag... En de OR denkt dat het in de Randstad vaak misgaat vanwege personeelstekorten. Ook blijven postbezorgers tegenwoordig vaak veel korter in dienst dan de traditionele postbode. En die extra controles zijn ruim een week geleden begonnen.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 Vanmorgen zijn op station Leiden Centraal twee treinen met elkaar in botsing gekomen. En de politie die doet nu onderzoek naar die zaak. Ed Kasewski is van het KLPD. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is daar gebeurd op station Leiden? Wat weet u al? Nou, een binnenkomende trein uit Alfa aan de Rijn. Die is uh, met lage snelheid tegen een al stilstaande sprinter gebotst, zal ik maar zeggen. En daarbij zijn drie mensen licht geraakt. Uh, Malk was hier, had een bult op het uh, voorhoofd. En een mevrouw die was door haar enkel gegaan en die is even naar het ziekenhuis gebracht. En uh, zij reden dus op hetzelfde ze stonden of reden op hetzelfde spoor. Hoe kan dat? Nou, de sprinter stond al stil en het was de bedoeling dat die andere trein daarachter ook tot stilstand zou komen, maar dat is op het, op het laatste moment niet goed gegaan. Hij is ietsje doorgegleden en heeft de stilstaande sprinter dus net geraakt. Ja, achter op elkaar en dan tik je elkaar aan en dan uh, de mensen was een volle trein heb ik aan. Ja, dat was. Uh, Kort na acht uur, het was druk. En als je dan uh, in een trein loopt of je staat stil of je wilde net instappen... en die trein die wordt dan, al is er maar even net geraakt... dan kun je uit balans raken en uh, lelijk terechtkomen. Nou, kon het wel eens wat mistig wezen? Er moest vanmorgen wel gekrapt worden en zo. Denkt u dat de winterse omstandigheden daar op dat spoor waren? Nou, de spoor heeft politie van het KPD onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar men vermoedt wel dat het glad spoor uh, daar iets mee te maken heeft. Ja, dus dat uh, is een extra punt om alert te zijn bij de spoorwegen. Zeker. Nu al opletten. Meneer Kraszewski, uh, sterkte bij het onderzoek en dank u wel voor de uitleg. Duidelijk ja, graag gedaan. Nu we het toch over vervoer hebben, laten we gelijk maar naar de AWB gaan. Arie. Kees Kwaks, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. De A1, daar begint het verhaal. Apeldoorn richting Hengelo. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook bij Deventer. Er staat eh, drie kilometer file vanaf de afrit Forst. We kampen al de hele ochtend met problemen op de A73, Nijmegen, Maasbracht. Vanochtend schaarde daar een vrachtauto bij Venray Noord. Daar is de weg nog altijd dicht en dat blijft hier nog wel even. Er zal asfalt moeten worden gevreesd en er is een reparatie nodig aan de vangrail. Het verkeer kan beter omrijden vanaf Nijmegen naar Venlo, vanaf knooppunt Ewijk. Dat kan via de regio Den Bosch en Eindhoven. Bijna twaalf overeen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws nog een keer. De eurozone stevend af op een recessie. Daarvoor waarschuwt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De belangstelling voor de parlementsverkiezingen in Egypte is groot. Bij veel stembureaus staan lange rijen. En PostNL voert extra controles uit... om te zien of de post in de Randstad wel op tijd wordt bezorgd. En dat is het einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch.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 Kies voor kwaliteit. En kijk op promovendum.nl. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In hoeverre verschilt nieuwe literatuur van oude? Dat naar aanleiding van het nieuwe literatuurfestival Wintertuin... dat afgelopen weekend weer in Nijmegen was... Deel 1 van het radiodagboek van oud-wielrenner Michael Bogert... die is na zijn carrière als wielrenner niet stil blijven zitten. Zo won hij het tv-programma Sterren dansen op het ijs. Daarna ging Bogert nog meer oefenen... en vanaf woensdag schaatst hij mee in de Holiday on Ice show. De trainingen die gingen in het begin vond ik die best wel zwaar. De, niet, niet echt lichamelijk, maar ik had, ik had weer even moeite om alles op te pakken. Ja, je wilde het zo, zo goed mogelijk doen, omdat je met een professioneel uh, meisje schaatst. En straks naar hoofdwezenstand.nl de stelling dan hondenshows moeten verboden worden. De Amsterdamse Rai was dit weekend het toneel van een internationale rashondenwedstrijd. De Winner 2011 heet hij. Chihuahuas, Duitse herders en King Charles Spaniels die streden om de prijs voor de mooiste rashond. dierenwelzijnsorganisaties zien het jaarlijkse spektakel met ledenoog aan. De schoonheidsidealen waar de honden voor de shows aan moeten voldoen. Zoals een platte neus, een lange rug of uitpuilende ogen.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 Afgelopen weekend was in Nijmegen weer het Wintertuin Literatuurfestival. Het jaarlijkse feestje voor de gevestigden, maar ook de nieuwe schrijvers van ons land. Maar wie zijn die nieuwe schrijvers eigenlijk? En hoe goed zijn ze, vergeleken met de oude generatie? Dus daarom vraagt, vraagt Lunch zich af: hoe gaat het met de nieuwe literatuur? Thomas Blondeau is zo'n jonge schrijver, hij is een van de samenstellers van de bloemlezing Argent. Provocateur, zo moet je het uitspreken. Hè? Helemaal. 20 Tw onder 35 samen. Uh, dat is een net verschenen boekje met korte verhalen van de twintig meest veelbelovende Nederlandstalige schrijvers van dit moment. Die zijn dan allemaal onder de 35 jaar. Uh, Thomas, uh, je staat zelf niet in het boekje trouwens? Nee. Bescheiden hè? Nou, het komt ook, ik, dit is de derde editie en ik stond in de vorige uh, van een jaar of zes geleden. En ja, het is ook, um, als ik dit mag samenstellen en ik publiceer verhalen, dan is het ook een beetje vanzelfsprekend dat ik mijn eigen verhaal stiekem goed genoeg had gevonden. En, uh, maar dan hadden we twee andere mensen niet opgenomen. En nou ja. uh, kijk. Je, bent, je hebt je bescheiden opgesteld in ieder geval. Waar mocht jij dat boekje eigenlijk samenstellen? Um, nou ja, het is natuurlijk heel erg als je van jezelf zegt dat je bescheiden bent. Dat is het meest onbescheiden wat je kunt doen. Uh, waarom? Ik vermoed um, in belangrijke mate dat ik een, een Vlaming ben en een schrijver. En het is een Nederlandse uitgeverij en een uh, Nederlandse Marokkaanse journalist... die is daar, uh, was daarvoor aangetrokken. En dan heb je natuurlijk ook nog een Vlaming nodig. En uh, ik ben toch een zeer gedomesticeerde uh, Vlaming. Ik woon al tien jaar in Nederland. Ja. Um, maar het is natuurlijk ook wel zo dat... Uh, er succesvolle schrijvers zijn of, of uh, heel veel belovende schrijvers... in Vlaanderen die om de een of andere reden nog niet... Uh onder de aandacht of genoeg onder de aandacht zijn gebracht. Dus ik denk dat dat stukje expertise daar van belang is ja, ja. geweest. En kun je dus zeggen dat als je dit boekje in de hand hebt... dan heb je een, een bloemlezing van de beste schrijvers van deze generatie? Well, in ieder geval uh, de, de, de origineelste, vind ik. Uh, van, van die mensen onder de 35. Kijk, dat is uh, een kwantitatief criterium. Misschien, er zijn ook briljante mensen die geboren zijn in 76... maar die hebben dan nu even pech en uh, je moet ergens een, een, een streep in het zand trekken, maar dit zijn wel twintig mensen waarvan ik denk van, nou kijk, die doen wat anders. Ik heb bijvoorbeeld, hè, ik heb een zestigtal debuten of, of in ieder geval uh, eerste of tweede boeken gelezen van mensen. En soms zaten daar heel goede boeken tussen, maar waarvan ik wel heel erg de indruk had van, maar dit heb ik echt al een keer eerder gelezen. Iemand die, uh, weet ik veel, medio jaren tachtig is opgegroeid en nog steeds heeft over de uh, Beatles en de Rolling Stones hoe fijn dat is om door hulp van die muziek jezelf te kunnen losmaken van je ouders. Dan denk ik van ja, jij bent dingen aan het Kopiëren die heel goed gewerkt hebben bij andere schrijvers. Ja. Maar je hebt toch gewoon universele thema's die altijd wel terugkomen? Dat is zeker zo. Kijk, uh, u bent van de, de school. Er was een uh, Terentius die leefde de tweede eeuw voor Christus. die zei. Uh, het was een komiek schrijver die zei: van, ja alles is al een keer geschreven. Ja, ja. dat is waar. Aan de andere kant een roman van nu en 100 jaar geleden. Daar zitten grote ah. verschillen in. Ja, maar goed, je zou denken dat, laten we zeggen, jonge <coughs> schrijvers ze nu uh, uh, andere, andere thema's in de, in de literatuur brengen. Absoluut. Kijk, dat is, dat is aan de ene kant natuurlijk vanzelfsprekend, maar je hebt inderdaad uh, thema's als uh, vergrijzing of klimaatopwarming of uh, globaal terrorisme of massa-immigratie. Um, ja, 15 jaar geleden speelden die dingen niet of veel minder. En uh, je hebt sowieso dus een thema Verandering. Dat is vanzelfsprekend, maar dat wordt niet, vind ik, altijd even goed opgemerkt in de kritiek van hoe ga je daar nu mee om. Uh, er zitten verhalen in die bundel, uh, agent provocateur, die gaan over uh, bijvoorbeeld de invloed van massamedia. Hè. Hoe gaat dat als opeens dat dat hele Twitter apparaat ja. zich tegen een burger richt of wat gebeurt er als een uh, moslimterrorist in Antwerpen uh, aankomt. Nou, dat, hè, dat schreef even niet, natuurlijk. En dat, dat kon ook niet. Ja. Dus ja, nieuwe thema's, ja. dat is één ding ja. in ieder geval. Zie je ook verschillen in stijl? Wordt er anno 2011 anders geschreven dan in uh, bijvoorbeeld de jaren 50? Ja, natuurlijk. Maar het, het mooie en het hoopgevende... maar tegelijkertijd zeer frustrerend voor, voor, voor journalisten bijvoorbeeld... is dat daar... Uh, dat dat veel, uh, hoe zou ik het zeggen, veel diverser is. Ik bedoel, iedere schrijver heeft nu zijn eigen, is zijn eigen stroming begonnen. Ik ben heel vaak gevraagd, toen dit boek al een, een maand geleden uitkwam... Van, kun je niet een keer een rellerig programma schrijven... die tegen al die ingedutte critici en, en vervelende schrijvers... die zo vaak in de wereld uit doorzitten... Hè, die is flink tegen de schopt, et cetera. Ja, ik had pff, als mensen zich daartoe geroepen voelen... moeten ze zich dat vooral doen. Maar dat zou geen recht doen aan het feit... dat iedereen eigenlijk nu bezig is met zijn eigen soort literatuur. Dus, dus de vrijheid is, is veel groter... Geworden. Ja. En, uh, iedereen gebruikt zijn eigen jarne en dat kan dat lijken op een thriller, dat kan lijken op een postmoderne roman, dat kan lijken op dagboeknotities. Dat is altijd al zo geweest in de literatuur, maar ik vind het nu meer dan ooit aan de orde. Ja. En, en je schrijft aan de, bij de inleiding van, dat, van het boek: elke tijd krijgt de literatuur die hij verdient. Uh, wat bedoel ja. je daar precies mee? Wel, um, het is... Not, kijk, je, je hebt altijd zo'n... Er verschijnen te veel boeken. Dat is voor een deel waar. Ik geloof dat er per dag in Nederland 52 boeken verschijnen. Dat zijn ook kookboeken en, en, en hoe je met Photoshop moet spelen enzovoorts. Maar en het belangrijkste van is ook literatuur. Um, dus ja, ik heb ook wel de nodige boeken gelezen die je niet gehaald hebt. Je denkt van, goh, er is een soort van overproductie gaande. Maar in plaats van je neer te leggen bij je van, oh, oh, oh... Wat een, wat een stortvloed aan, aan, aan bagger euh, loopt er de boekwinkel uit. Kan je ook zeggen, nou ja, maar ook te midden van, van ja, die overproductie... is er zeer veel moois te vinden. Dus in plaats van bij de pakken neer te zitten... moet er toch af en toe een keer iemand zijn die zegt van... Ja. nou, deze twintig mensen. Ja, ja. Uh, het jammer zijn als die niet genoeg belicht worden. Aan de telefoon is Elsbeth Etty. Goedemiddag. Hallo. Een recensent voor NRC Handelsblad. Uh, wie vindt u veelbelovende jonge schrijvers uit die lijst van twintig... die Thomas dus op een rij heeft gezet? Nou, om te beginnen, ik vind het een prachtige lijst. En ik Dank kan dat u. zeggen omdat ik van vrijwel... Uh, alle mensen die uh, in de Bloemling zijn opgenomen... hun romans gelezen heb. En uh, uh, Jamal Orachi, uh, Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar... Uh, dat is in de ondergang van uh, Help me, Thomas. Uh, Prosper Morel. Ja, precies. Nou, dat is een, echt ja. een van de schitterendste... hele dikke, ambitieuze roman. Nou, dan ja. Arjen Lubach. schitterende roman geschreven. Fra Franka Treur... Die heeft aan aandacht niet te klagen gehad. Arjen van Velen ken ik eigenlijk voornamelijk van korte verhalen... en columns die ook heel, heel erg goed zijn. Maartje mm -hmm. Wortel uh, is net, heeft net gedebuteerd mm -hmm. met een prachtige roman. Nou, David Pevko heeft er al twee uh, geschreven... Kortom, u bent wel enthousiast over die nieuwe ja, generatie. Ja, ja, ja, en Joost de Vries niet te vergeten... die gewoon in zijn debuut perfect de vadermoord pleegt... op uh, nou zeg maar de generatie van Harry Mulisch. Ja, ik ben echt zeer tevreden. Ja. Nou, waar zit hem dat dan vooral in? Uh, waarom ik zo tevreden ben? Ja, nou, waar, waar, ja, nou ja, over. Ik een keer. Je kan de ene, de ene ook weer niet vergelijken met de ander, misschien. Maar goed, de grote lijn is dus dat u erg enthousiast erover bent. Ik ben enthousiast over de ambitie. Dat het dus uh, mensen zijn die uh, gelijk debuteren met. Uh, ja, we hebben dat bij Arno Grunberg in de tijd gezien. Die ook in dit soort bundels voorkwam. En nou, dan zie je ook dat, dat zo iemand terug blijft komen. En dat is dan veelbelovend. En nou ja, die belofte wordt waargemaakt. En dat zie ik bij deze mensen ook. Dat ik, ik weet gewoon dat het gros van deze lijst... dat die de belofte uh, gaat inlossen. Ja. En... Maar zit, dat, zit hem dat in de, in de schrijfstijl... in de onderwerpen die ze behandelen? Uh, of is dat ook gewoon echt een kwestie van marketing... met alle middelen die ons ten dienste staan op dit moment? Ja. Uh, nee, nee, nee. Ik geloof dat uh, de, van de mensen die hier op de lijst staan... dat misschien eigenlijk alleen uh, Franka heeft kunnen profiteren van enige marketing. En dat, uh, uh, dat trouwens niks afdoet aan haar boek, hoor. En dat vind ik er ook van harte. Maar de rest, dat zijn gewoon steengoede boeken. En we hadden het net over, waar, waar zit het steengoede dan in? Uh, dat zit hem niet zozeer, volgens mij... ...maar misschien verschil ik daarin van mening met Thomas... ...het zit hem niet zozeer in uh, de nieuwe thematiek... ...maar het gaat er om de manier waarop ze die hele oude... Uh, ja zeg universele thematieken uh, behandelen. Kijk, als mensen nu over een relatieprobleem schrijven, dan is dat echt anders dan 50 jaar geleden, omdat relaties tegenwoordig anders in elkaar zitten. Ja. Mm -hmm. En uh, en het gaat dus, bij literatuur gaat het gaat het eigenlijk niet zozeer om waarover schrijf je, maar hoe. Doe je dat? Ja, ja. En Thomas, jij, jij noemde zelf wel even dat boekje waar jij zelf in stond. Hè? Dat was in 2006. Dat heette dan ja. uh, 25 onder 35. Hè? Mm -hmm. um, ik, ik zat die lijst met namen eens even door te kijken, maar er zijn er toch ook heel wat die, waar we nooit meer wat van gehoord hebben. Ja, maar u bent wel streng, hè, meneer. Uh, soms. Uh, er zijn mensen die, die vier boeken schrijven en toch de eeuwigheid halen. En in zes jaar, uh, misschien dat iemand die, die nu wat weggezakt is in, uh, in de actualiteit, dat hij nu bezig is aan, aan de volgende ontdekking van de hemel of het verdriet van België. Dus. Um, u had het net ook over... Hè, is het nou marketing of... Uh, wat is het nu precies dat die mensen doen? Mm -hmm. Kijk, marketing is voor een deel wel verantwoordelijk... dat je steeds dezelfde namen terugziet van... iemand die misschien nog niet zo heel veel maakt... of niet bijzonder veel literaire ambitie heeft. Um, maar ja, um, tijd is een... ik weet niet of tijd een rechtvaardige rechter is... maar het is ook niet een neutraal iets. Hè? De schrijvers die erin staan, de critici die hem beoordelen... en het publiek en de academische wereld... zal, uh, ja, zal zijn best doen. Er zijn tijden geweest dat... Schrijvers die in hun eigen tijd niet erkend zijn, uh, later weer op zijn gedoken of soms zelfs een eeuw zijn weggevallen en dan weer herontdekt. Het is, ja. Uh, ja. Het is helaas geen, het is niet zo eenvoudig als een sportwedstrijd waarin degene die het eerst eindigt ook uh, nee. de meeste lauwerkransen krijgt. Dat snap ik. Mevrouw het, u uh, ontbreekt er iets in de nieuwe literatuur? Zijn er nog uh, uh, ja, onderwerpen die u mist in de hedendaagse literatuur? Uh, nee, nee, maar ik, zo lees ik literatuur ook helemaal niet hoor. Ik ga niet een boek lezen met het idee van. Oh, als we nu maar 11 september gaan behandelen. Uh, mm. en, ja, weet je, literatuur is, uh, is kunst. En daar zitten meestal enorm veel interpretatiemogelijkheden in. Dus dat noemt men dan gelaagdheid. Hè? Dus in, in een roman of in een verhaal zitten heel veel lagen. En het is maar net. Uh, wat je er zelf uithaalt. Is waar je gevoeligheid als lezer ligt. En nou ja, dat, in dat lijstje van, van, van het boek van, wat Thomas Blondot heeft samengesteld. Denk ik dat uh, alle grote thema's van onze tijd. Waar mensen mee zitten. Uh, waar mensen over praten. Uh, dingen die we nog niet hebben uitgevonden. Maar waar we wel al... Uh, ...mee bezig zijn, dat die er gewoon allemaal in zitten. Maar je moet het, je moet het wel willen zien. Ja. En, en wat ja. u betreft, die lijst met name die dus in deze bloemlijding staat... Uh, ...dat zijn wel blijvertjes en sterker nog, daar zit, daar zit misschien wel de nieuwe moelies bij. Uh, dat, daar ben ik zelfs van overtuigd, dat er wel Kijk. twee, drie, vier uh, nieuwe moelies bij zitten. Ik vind Zes. het een heel vruchtbaar, um, um, heel, nou, ik kan niet zeggen vruchtbaar jaar... ...maar het is een heel veelbelovend lijstje. Thomas, kijk mee eens, eens. Hè, neem ik aan. Uh, ik zou, uh, ja, ik ga mezelf niet lopen tegenspreken. En, uh, <laughs> maar ze ziet u ook, kijk, mevrouw uh, Etty behoort tot het NRC Handelsblad. En ik zou dan zogezegd een stuk tegen haar moeten schrijven over uh, dat ze het allemaal niet snappen. En ja. die manier van denken is gewoon achterhaald geworden. En jij zegt eigenlijk, ze snapt het wel, want ze is hartstikke enthousiast ook over deze lijst met name. Wel, ik, ik kan niets anders dan haar volmondig gelijk geven, ja, Nou, dan, dan wil ik ook nog iets aardigs uh, tegen Thomas Blondo zeggen. Ah. Want ik, nee, ik vind het namelijk geweldig, en dat gebeurt veel te weinig... maar ik vind het geweldig als uh, jonge schrijvers... Uh, elkaar ook opstoten in de vaart der Volkeren... en elkaar um, steunen en helpen. En dat kan via polemiek, het kan via het samenstellen van bloemlezingen. Maar uh, als zij het zelf niet doen... Uh, dan zou je kunnen zeggen: dan doet niemand het. Uh. Dus ik vind het geweldig yes. dat, dat het gebeurt. Kijk, en die oude generatie deed het vooral via de polemiek, geloof ik. Uh, dit is Wel stromingvorming, zeg maar. Stromingvorming ja. heel nee, vaak. Nee, maar... nee, nee, nee. De oude generatie deed het ook via. Weet je wel, Simon Vinkoog deed het al met het samenstellen van bloemlezingen. Hè? Ja. Daar zijn de 50 geschoten mee geworden. En zo moet het ook. Ja. ja. Goed, uh, nou, dank allebei voor het gesprek hierover. Uh, Thomas Blondeau en Elsbeth Etty. Graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Dag. Het Radio Dagboek. Deze week met... Michael Bogart, voormalig profielrenner en uh, tegenwoordig professioneel schaatser. Woensdag is de eerste Holiday on Ice show waarin Michael Bogart gaat schaatsen. Vandaag zou hij eigenlijk vrij zijn, maar fanatiek als hij is... wil hij ook vandaag nog trainen om helemaal klaar te zijn voor woensdag. Ik ben nu onderweg naar uh, Utrecht voor een training met mijn schaatspartner. Het gaat een van de laatste trainingen zijn, want woensdag hebben we de eerste show... We hebben heel het weekend uh, doorlopen gehad. En dat ging wel lekker, maar ik, uh, voor mezelf had ik toch nog zoiets van... ik wil nog de puntjes op de i zetten. En, uh, eigenlijk hadden we vrij maandag en dinsdag, maar ik heb toch zelf besloten... om nog uh, wat extra uurtjes uh, schaatstraining te, te pakken. Dus uh, dat gaan we vandaag doen. En mijn auto is momenteel, een, uh, het lijkt wel een, een klein woonhuis... Ik heb mijn post hier liggen, omdat ik uh, straks als ik ga, nog even langs de bank moet uh, om dingen te betalen. Dus dan moet ik dat in het zicht houden, anders vergeet ik dat. Dus dat heb ik in mijn auto. Ik, overal liggen flesjes, water, uh, pakjes van, uh, van broodjes of dingen. En er liggen zelfs playmobil mannetjes in mijn auto, omdat mijn zoontje uh, twee weken geleden ook mee ging naar uh, de schaatstraining toen ik samen met Daria ging trainen. Zijn we daarna naar de Sinterklaas-in toch gegaan? Dus we zaten ook weer heel lang in de auto. Dus hij had wat te spelen meegenomen. En ja, nu zie ik die dingetjes hier ook nog liggen, die poppetjes. Dat is wel grappig. Nou, we zijn nu uh, zowat uh, in Utrecht. Bij het hotel waar uh, mijn schaatspartner slaapt. Dus uh, ik hou er uh, altijd netjes op. Want uh, in principe moeten zij met de bus naar de, naar de trainingslocatie. Maar uh, eigenlijk heb ik dat in het voorjaar al besloten dat ik haar altijd ophaalde en terug, uh, terugbracht. Omdat die. De trainingslocatie ligt een beetje in een luguber wijkje, vind ik zelf. En als, uh, als je daar uh, s'ochtends, vroeg of s'avonds laat uh, alleen een vrouw uh, over straat stuurt, dat uh, vind ik niet kunnen. Dus ik uh, haal er altijd netjes op. Ja, yes, yeah? are you ready? Oké. Ja, ja, ja, I'm in the front of the hotel so you can jump in. Oké, okay. okay. okay, ciao, later. ciao. Het schaatsen heb ik eigenlijk vanaf het moment dat ik ben, uh, ben meegaan doen aan sterren sterrendans op het ijs... heb ik het schaatsen eigenlijk benaderd zoals ik mijn fiets, fietscarrière uh, beleefde. Of benaderde. Dus eigenlijk gewoon echt als een sporter. S'ochtends opstaan, naar de schaatsbaan rijden, trainen. Je goed verzorgen, goed eten af en toe naar de masseur. En er volledig voor gaan. En zeker tegen het einde van de, tegen het einde van, van de shows. Toen, toen vond ik het zo... Uh, zo spannend worden en dan wilde ik echt alles eraan doen. Dan train ik ook gewoon 6, 7, soms acht uur om een dag met Daria. Ja, dan kon ik wel echt spreken van topsport. Ik had ook overal pijntjes, blessures, ik liep bij de fysiotherapeut. Het was echt een drama. Tuurlijk is wielrennen wel een zwaardere sport, omdat dat echt mijn beroep was. Maar ik, uh, ik heb het wel geprobeerd echt te benaderen als een, uh, als een sporter. En ik denk dat ik daarom ook gewonnen heb, omdat ik er gewoon heel veel tijd in heb gestoken. Ready for training? Yes. Yeah. Ik ben al twee uur in de car. It was echt veel verkeer op de weg. Ik ben niet zo blij. Dus ik hoop dat ik I do doe well with training. Absolutely. Ik vond het in het begin uh, wel heel moeilijk om uh, met een professionele partner te schaatsen. Want ik had eerst een maand alleen geschaatst. Ja, en dan ga je daarna moet je, moet je met iemand schaatsen die, ja, die het dus echt heel goed kan. Ja, in in uh, haar ogen doe je echt alles verkeerd. al doe je het in jouw ogen goed? Of denk je van ja, nu heb ik toch echt een super mooie actie gedaan. dan is er altijd wel weer iets aan te merken. Dus je doet het altijd, altijd verkeerd. Maar gelukkig uh, heb ik een topsportmentaliteit. En was ik zelf vroeger als wielrenner ook heel kritisch op mezelf. En uh, was alles voor verbetering vatbaar. Dus ik, ik kan dat wel begrijpen. En ik, ik kan soms wel eens boos worden. Dat ik denk van ja, verdomme, weet je, ik doe toch mijn best. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel. En uh, ja, kijk, van, van de andere schaatsers in die show was ik toch de beste, want ik heb gewonnen. Dus dan heb je toch nog het gevoel dat je ergens de beste in bent. Michael Boogert in zijn radiodagboek, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. Hondenshows moeten verboden worden. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. PostNL gaat extra controleren of post in de Randstad wel op tijd wordt bezorgd. Er zijn signalen dat de postbezorging in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en omgeving niet goed verloopt. De OR denkt dat het misgaat vanwege personeelstekorten. De eurozone stevend af op een recessie, waarschuwt de OESO. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling verwacht economische krimp in het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar. En dan is er sprake van een recessie. Daarna volgt een licht herstel. Hulporganisaties in Somalië zijn aangevallen door strijders van Al-Shabaab. Er zijn onder meer aanvallen geweest op kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. De Radicaal-Islamitische Beweging wil dat de hulpverleners uit Somalië vertrekken... omdat ze de rebellen zouden hinderen bij het installeren van een islamitische staat. En in Frankrijk Rijk wordt een man ervan verdacht dat hij zijn zoontje in de wasmachine heeft gestopt... en die heeft aangezet. Het jongetje van drie is omgekomen. De Fransman van 33 beweert dat het kind van de trap was gevallen... maar uit onderzoek blijkt dat het kind naakt in de wasmachine heeft gezeten. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Probleem op de A73, Nijmegen richting Venlo. Vanochtend schade bij Vendrai Noord een vrachtauto. De weg is nog altijd dicht. Er staat 4 kilometer file vanaf Boksmeer tot de afkret Vielingsbeek. Het verkeer naar Venlo kan vanaf knopend Ewijk beter omrijden... via Den Bosch en Eindhoven. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Een echte rashond. Veel mensen willen er wel eentje. Maar wil je echt een prijs winnen, dan komt daar een hoop bij kijken. Het is heel kort in de rug. Heel kort in de rug. De ruglijn. Ja, Poppy, kijk staan. staan. Kop, koppie. Qua uh, uitstraling. Zo, kijk ze al even naar voren, de kop doen. En uh, ze kijken ook de tanden naar hoe ze lopen, dat is heel belangrijk en alles. Ja, het lijkt zo onschuldig, al die vrolijk keffende hondjes... die mooi paraderen langs een jury... maar volgens dierenbeschermers gaat er een hoop dierenleed achter schuil. Een aantal hondenrassen is zo doorgefokt op uiterlijk... dat ze kampen met allerlei ziekten. Ze worden dus vaak niet oud en lijden ook vaak. Reden voor onder andere de Sofia-vereniging tot bescherming van dieren... om te pleiten voor een fokverbod op sommige rashonden... en een verbod op hondententoonstellingen. Maar is dat nou wel zo'n goed idee? Ik ga over praten met Martin Gaus. Hij is hondenexpert en programmamaker. Uh, dag meneer Gaus, goedemiddag. Hallo Jurgen. We beginnen met uh, drie keuzes. Uh, daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van die stelling. Uh, hier komen de keuzes. Liever een vuilnisbakkenras dan een volbloed. Nee. Nee. Uh, de winnaar hondenshow is een freakshow. Ja. Dat was die grote show hè, die ook dit weekend weer was. En het einde van de rashond is in zicht. Nee. Nee. Tweemaal nee, eenmaal ja. En dan de stelling dus, die luidt als volgt... hondenshows moeten verboden worden, kort en krachtig. En ik vraag ook aan onze luisteraars om daarop te reageren. Natuurlijk, eens of oneens is welkom op sms nummer 7070. Kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Gratis nummer. U kunt ook stemmen op onze website... www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Eens of oneens. Op de stelling dus... hondenshows moeten verboden worden, meneer Gauws. Wat zegt u dan? Eens of oneens? Nee, hoeven hoeft niet uh, verboden te worden. Uh, waarom niet? Een, een hondententoonstelling, dat is een schoonheidswedstrijd voor honden. En wanneer je goede keurmeesters hebt en je hebt een goed reglement... dan kan je het kaf van het koren scheiden. En dan kan je heel goed bekijken of je een goede hond hebt gekregen. Er zijn wel een stel kanttekeningen bij. Er zijn wel dingen die heel sterk verbeterd moeten worden. Maar een hondententoonstelling waar we vast moeten stellen... dat er levende dieren zijn dus wat anders dan een, een tentoonstelling voor auto's. Maar je kan het wel enigszins vergelijken. Ja. Mensen gaan naar een tentoonstelling voor auto's... en dan zien ze een, een Ferrari staan. Maar dan is het wel belangrijk dat er geen Volkswagen motor in zit. Ja. Maar goed, en het het is met is met geen een, een auto is geen levend le wezen. Nee, zonder twijfel. Maar een hondententoonstelling... geeft dus aan dat je een bepaald ras neemt. Vervolgens kijk je in de rasstandaard... welke gedragseigenschappen daarbij horen. Dan zeg je voor jezelf, ik vind dit leuk om een gezelschapshond te hebben... of een hond die het leuk vindt om op zijn ogen te jagen... of misschien wel te apporteren uit het water... of het kan me eigenlijk niet schelen wat. En die aanleg die staat je dus als mens aan... en vind je leuk om in huis te hebben. En daar ga je een relatie mee aan. Dat er dan rastypische gebreken in zitten... en zelfs dat er problemen in gedrag kunnen zitten... dat is heel belangrijk om dat te constateren. Maar daar zijn andere middelen voor. En die moeten dan wel in een tentoonstelling tot uiting komen. Maar die verantwoordelijkheden liggen bij de fokker. En door reglementen die bijvoorbeeld ingesteld kunnen worden door de Raad van Beheer. de Raad van Beheer een stamboom Toch zei u net bij die keuzes, de Winner Hondenshow is een freakshow, was mijn stelling. En u zei ja. Ja, kijk wat ik bedoel met een freakshow. Mensen die naar een toe toegaan als ik het over de fokkers heb... dat zijn mensen die zeer gedreven zijn en die heel erg bezig zijn met hun ras. En een hele goede fokker is een absolute freak. Daar bedoel ik dus iemand mee die zo selectief bezig is... en zijn ras probeert te perfectioneren... en daar zo goed mogelijk een hond naar voren toe wil laten komen... dat je dus kan zeggen, daar heeft die man heel erg veel voor over. Alleen is er een meneer die boven staat... Dat is die keurmeester. Mm -hmm. En als die keurmeester rare eisen gaat stellen... of um, bepaalde dingen niet meer wil zien... dan kunnen er excessen ontstaan in een ras... Zo heb je te lange ruggen, zo heb je een platgeslagen smoelen. Ja. Zo heb je honden met een te klein koppie, waar de ogen uit kunnen vallen. Eh, honden die een hersenpan hebben, die eh, eigenlijk de, de hersenen zo omsluiten... waardoor die hond constant pijn heeft. Of eh, heupafwijkingen, blindheid, ja. enzovoort. Dat zijn gezondheidsdingen. En daar moet heel erg op gelet worden. Ja. U, u komt veel op van die hondenshows. Hè. Ziet u dit soort misstanden ja. daar ook om u heen dan? Ja, ik zie af en toe bijvoorbeeld veel te zware honden. Ik zie honden met ongelooflijk veel lellen en vellen... die mensen heel erg mooi vinden, omdat het dan bij een ras hoort. Als ik bijvoorbeeld, niet om die hond helemaal te disqualificeren... maar een charpijn neemt, dat is zo'n Chinees hondje... en als hij ja. heel klein is, dan zie je allemaal lelletjes en velletjes hangen. En die is ooit gefokt, als er dus een hondengevecht zou zijn... en een andere hond bijt in dat vel, dat hij geen houvast heeft... dan heb je een stuk elastiek in je handen. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, van, is dat nou in de huidige maatschappij nog nodig? Helemaal wanneer je weet dat tussen al die lellen, oftewel die rimpels, smetplekken kunnen ontstaan. Waardoor het wat mooi of leuk lijkt, plotseling een gebrek gaat worden. En dan kan je zeggen, daar zou je wat aan moeten doen. Ja. Um, um, u beschrijft al die dingen die er mis kunnen zijn. Uh, en en ja. Ja, dat is ook de reden dus waarom er wordt gepleit voor het verbod van, van dat soort uh, tentoonstellingen. Um, want voor die beesten zelf, het lijkt me dat die dat, die dat ook helemaal niet leuk vinden. Om er zo opgedirkt bij te lopen, of, of heb ik dat nou mis? Ja, waar u nou op doelt, is een, een poedel die met allemaal balletjes... of een, een, een ander hond wat als een soort vlieg om te pijten over het vloerkleed <laughs> heen beweegt. Waarbij je zegt, dat is dit allemaal prachtig en mooi. Um, maar goed, die mensen zijn heel erg bezig met verzorgen. En ik heb niet het idee dat die hondjes daar nou zo verschrikkelijk veel last van hebben. Mm. Bovendien, het heeft ook allemaal een functie. Kijk, waar ik me buitengewoon zorgen over maak... is dat er een, een maatschappij ontstaan is waar fokkers en keurmeesters... Hoe een rast eruit moet zien aan een standaard eh, wordt dat onttrokken. Maar dat de consument niet weet wat hij in huis haalt. Ik vind dat alles begint bij een consument. Een consument moet voorgelicht worden. En weet dat als hij, ik een Engelse buldog neem. Die mooi is van lelijkheid, wat heet. En die een zodanig probleem heeft met zijn ademhaling... en een zo grote kop heeft... dat hij alleen via de keizersnede op de wereld geholpen kan worden... dan kan je je afvragen, wil ik zo'n hond hebben? Ondanks dat hij een fantastisch karakter heeft... en erg leuk is om te hebben. Maar kan je je afvragen, van, moeten we nou doorgaan met dit excess? Eh, wat ik vind het dan in dat geval een excess. Ja. En ik vind, als je die voorlichting geeft aan de consument... en zegt, dat zou je misschien beter niet kunnen doen dan kan je invloed uitoefenen op de fokkerij. En dan daarboven zou het fantastisch zijn... als de Raad van Beheer op de stambomen die hij uitgeeft... dus niet alleen stambomen uitgever wordt... maar dat hij een certificaat van gezondheid gaat geven. Dat er een, bij de cavalier King Charles... dat is een hondje wat erg veel problemen heeft met een schedel... Weer. Ja, ja, die heeft een probleem met zijn schedeltje, wat een beetje te klein is, enzovoort. Kijk, als je daar een MRI op loslaat, dan kan je zien of het dier inderdaad een afwijking heeft. Als je dat dan ook nog kan neerzetten op de stamboom, en dat je dat ook via DNA nog wat verder kan uitkristalliseren, dan kan je langzamerhand dat, dat ras weer goed maken. Maar als je dat op die stamboom zet dan weet die fokker, ja, maar die hond kan ik nooit meer verkopen... als dat erop staat. Ja. Als erop staat, hij is gezond, dan is dat oké. Okay. Maar de consument bepaalt. Ja. De consument ja. heeft de macht in handen. Maar no, de, niemand anders. Die Sofia-vereniging, die ik al eerder noemde... die zegt, van sommige rassen zijn zo ver doorgefokt... dat het simpelweg niet meer goed komt. Wat denkt u dan? Dat kunt. Ja, dat kunnen ze wel zeggen. Kijk, op het moment als een Newfoundlander... dat is een erg grote, zware hond... die eh, uitgevonden is om visnetten binnen te halen uit het water... die heeft een, een heel ernstig probleem gehad met HD. Bijna alle honden hadden een heupafwijking. En eigenlijk was het ras ten dode opgeschreven. Maar door zeer selectief fokken is dat ras weer helemaal een stuk verbeterd. Er zijn uh, bijvoorbeeld uh, Battletom Terriers. Dat zijn hele mooie hondjes die met een soort schapenvachtje door het leven heen lopen. En erg mooi waren. Die hadden de zogenaamde koperstapelingsziekte. Ook dat ras is langzamerhand sterk weer verbeterd. En ook die cavalier King Charles, die haast ten dode opgeschreven is... zijn er nog steeds hele goede hondjes. Dus je kan wel gaan generaliseren. Alle hondjes zijn nu verkeerd... Maar het is net zo krankzinnig om alle Ferraris voor de straat af te halen... omdat ze 250 kilometer rijden. Ja. U noemde al eerder die Raad van Beheer. Ik ben blij, ik ben blij dat u ja zegt. <laughs> ja. Ja, ik heb geen Ferrari, ja, nee, dus <laughs> ik vind het prima. Uh, ja, ik hoor het al. Ja. <laughs> die Raad van Beheer, hè, die over die stambomen gaat... Die, die heb je ook al een paar keer genoemd. Ja. Die zegt dat als er inderdaad een fokverbod komt... wat dus een aantal uh, dierenorganisaties wil... Hè, uh, ja, dan ja. gaan mensen naar het grijze circuit... en dan, dan zijn we helemaal ver van huis, zeggen zij. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, dat gebeurt ook zeer regelmatig. Er zijn ook erg veel fokkers die als een bepaald ras heel erg populair is, kan je twee dingen doen. Je kan dus een heel uh, goed selectief gaan fokken. Dus proberen het ras te verbeteren. En op een hele goede wijze die hondjes aan de man te brengen. Maar er zijn ook zogenaamde vermeerderaars die zeggen: Ik spring in het gat van de markt. Die is zoveel vraag. En het maakt eigenlijk niet uit of er een stamboom bij zit of niet. Dan krijg je dat grijze circuit. Dus als ik nu Cavalier King Charles spanieltjes ga fokken. En ik wil niet dat er een certificaat op komt te zitten van gezondheid... waardoor ook verzekeringsmaatschappijen een, een, een oordeel kunnen vellen... over een, een ras of dat verzekerd kan worden... dan ga ik gewoon zogenaamde barstaarden doen... die allemaal op Cavalier King Charles heten. En die vervolgens uit België worden gehaald. Mm. Of uit Duitsland. Want je moet ook internationaal moet je zoiets regelen. Ja. Dus de sovia vereniging kan van alles willen. Het is prachtig dat ze signaleren. Maar ze moeten wel even in de praktijk blijven staan. Ja. Met twee benen in de prut. In twee benen in de plut betekent, ga kijken naar je buren. Als je buren niet mee willen werken, dan heb je hier geen kans van slagen. Maar die raad van beheer, die is op dit moment zeer belangrijk erin. Maar die raad van beheer heeft een ander probleem. Die heeft fokkers. En die fokkers, dat, die zitten als het ware ook weer in het bestuur. Ja. Dus die fokkers moeten op een gegeven moment zeggen, ik committeer me. En langzamerhand lijkt het erop te lijken... dat ook de fokkers in Nederland door alle kritiek vanuit radar... ook vanuit de Sofia-vereniging in de dierenbescherming... langzamerhand begrijpen dat ze het zouden moeten doen. Ja, ja. Dus dat gezondheidscertificaat hangt in de lucht. Ja, want er was een, een tijdje terug was een schokkende documentaire over rashonden. Uh, een paar ja. jaar geleden, de dierenbescherming... 35 rassen bestudeerd, 40% ja. komen ernstige afwijkingen voor. Nou, daar, daar moet dan toch iets tegen gedaan worden als iedereen dat weet. Ja, ja ik, ik heb altijd de neiging om hetzelfde voorbeeld te geven van die Ferrari. Kijk, we mogen niet harder dan 120 km per uur rijden. Al die auto's in Nederland die rijden allemaal harder dan 120 km per uur. Schaffen we nou al die auto's af? Nee, we geven voorlichting. Je moet dat dus niet doen, dan krijg je ongelukken. Nu hebben we dus honden. Nou heeft iemand een Duitse herder. Die Duitse herde die staat op een bepaalde manier op zijn poten. Nou wordt die rug die wordt heel laag naar beneden gefokt. Dat is niet goed. We hebben tekkels die hebben een te lange rug. Dat is niet goed. We hebben siwawas um, uh, die zijn te licht, waardoor het hoofdje niet goed groeit, waardoor het gebied niet goed is en dat de oogjes niet goed passen in de, in de kas. Mm -hmm. Als je nou al die dingen dus heel simpel weet, dan. Consument, doe dan wat. Ja. Denk dan even na. Ik, ik, ik begrijp echt niet nee. hoe het mogelijk is dat mensen vol impulsiviteit... omdat ze dat puppy voor hun neus zien, met die schattige oogjes... Ik val op je, ik hou van je. Weet je waar het op lijkt, Jurgen? Het lijkt erop dat je op een verkeerde vrouw valt en dat je niet afvraagt oh. hoe het karakter van het hier is. Nee, nu komen we op een gevaarlijk terrein. Ik wou nog één ding voorlezen uit ons voorbeeld. Ja, maar het is wel waar. Ja, ik, nee, denk... nee, het is wel waar. Je, nee. moet, je moet wel het karakter in, in. Je moet weten of ze gezond is. Ja. Kom, zeg. Natuurlijk. Ja. Oké, okay, maar ga door. Nee, ik lees nog één stukje voor op ons voorbeeld. dan gaan we ook naar onze bellens toe. Je zegt iemand, wij kochten een pekinees van een teef met stamboom, maar toch kregen onze Pekingees maar half lang haar en oogt het als ja, een mislukte Pekinees. Uh, het was daarentegen ja. wel het liefste hondje dat we ooit hebben gehad. Nou, dat is toch ook wel mooi dan? Ja, dat is prachtig, maar dat is ook een van de voorwaarden die langzamerhand nu naar voren gaan komen. Kijk, op het moment dat je een teef hebt die erg leuk en erg mooi is... nou, die heeft een stamboom, staat dus een nummertje bij is gechipt. En nu komt er een reu aan. Hoe weet ik nou van tevoren welke reu erop komt of die goed is? Ja. Dus waar is men mee bezig? Om het DNA-profiel vast te stellen. Waardoor je weet, als je een, een hondje later krijgt... of dat inderdaad de vader is... En ook daar gaan dus controlemechanismes in het werk gesteld worden. Net als het erfelijk materiaal in het DNA gevonden, teruggevonden kan worden... weet je ook zeker of de juiste hond bovenop dat TV gezeten heeft. Goed, we, we gaan naar onze bellers. Luister mee. We komen straks graag even bij je terug om die reacties door te nemen. Hondenshows moeten ja. verboden worden, dat is de stelling. 71% is het voorlopig eens, 29% is het oneens... en er is door ruim duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het min of meer eens met de stelling. Volgens mij gaat het wel om het geld. Want als je dierenliefhebber bent, dan denk je wel een beetje na over wat voor dierenleed of dit met zich meebrengt. En ook voor de broodfokkers die niet met een stamboom werken. Daar moet ook beter op toegekeken worden. Ja, ja. En, en, en soms zijn er ook nog dierenartsen die daarmee in zee gaan. Afschuwelijk is dit. Zo zie je maar weer, hè. Geld stinkt niet. En de dierenpolitie moet eigenlijk beter samenwerken met de dierenbescherming. Ja. En waarom moet je eigenlijk per se een rasje hebben? Is dat status? Wij hebben het ook geen, uh, geen stamboom. U zegt een vuilnisbakkenrasje rasje is ook leuk uh, eigenlijk. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek van Ploeg en Leusden. Ik ben het voor een deel met meneer Gauze eens... want ik denk dat je niet de consumenten de schuld moet geven... door allerlei uh, uh, rare honden te kopen in die zin dat ze verkeerd worden voorgelegd... of dat het intelt is of, of uh, afneming van het ras of weet ik wat. Dat moet je niet doen. Je moet het bij de wortel bestrijden. En de wortelen zijn in die zin de fokkers. Die moet je aanpakken. En de Sovia-organisatie, uh, die, uh, die, ik vind het onzin. Ik vind het grote onzin, want dan moet je ook vissen... Uh, uh, hoe noem je dat, tentoonstellingen dan moet je ook, uh, geiten tentoonstellingen koeien tentoonstellingen, enzovoort uh, wat, wat, uh, wat zouden we dan denken van, uh, van de paardensport, ah. enzovoort, enzovoort dus u bent dat wel, voor u u u het u het wel voor strengere vrienden, maar u, dat klopt door. u bent voor strengere maatregelen, maar de hondenshows hoeven niet te worden afgeschaft wat u betreft, stand.nl, goeiemiddag goeiemiddag met Jonger. Jonker, ik ben het eigenlijk wel met de stelling eens uh, je moet niet te veel ingrijpen in de natuur maar ik wil er dan ook iets aan toevoegen uh, ik vind ook dat de show's verboden moeten worden rondom de geleidehondenvoorziening. Met name het Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds... die gebruikt ons, consumenten, als trekpleister om geld binnen te halen. En die instelling heeft tientallen miljoenen euro's. En het is wel zo, achter de schermen word je als consument... Je eigenlijk bejegend op een regenteske manier. Alsof je zelf niet oordeelsbekwaam bent om te kijken of een geleidehond gezondheidsklachten gaat vertonen. Bijvoorbeeld, na zes jaar uh, wordt een hond afgeschreven. Mm. Die garantietermijn... He, hebt, u dat zelf, hebt, u dat, hebt u dat zelf meegemaakt? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Oké, okay. ja, nee, want ik dacht, we gaan niet eens over, gaat, over de geleidehonden. De honden van Martin ja. Oké. Okay. Want die maakt er verder geen punt van als een hond wat ouder is... dan komen ze hem niet weghalen. Nee. Wanneer die wordt afgeschreven op papier, dan mag je hem houden. Nee. Okay. En dan mag je in overleg met de leverancier... mag je dan bepalen of die hond... Uh, uh, ...wordt vervangen door een andere hond. Ja. Die hond. die hond mag je dan nog zelf houden, ook zodat hij een goede oude dag heeft. Mevrouw Jonker is duidelijk, alleen het is even iets ander onderwerp, die glijdenhonden. Maar misschien goed dat u dat ook nog even aan de orde hebt gesteld. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik ben bij En Ik heb uh, ruim tien jaar lang heb ik, uh, bij Martin Gauwsen in Groningen getraind. En ik ken Martin erg goed. En Martin zal waarschijnlijk wel minder goed kennen. Maar ik ben een voormalig fokker. En wat ik eigenlijk vind, is dat je kunt de shows kun je niet kunt verbieden. Maar je moet zorgen dat de bestuurs, de besturen van de hondenvereniging... dat daar mensen in zitten die onafhankelijk zijn en dat er geen fokkers zijn. Ja. Want het gebeurt namelijk, en het is ook gebeurd... honden, ik noem bijvoorbeeld de Golden Retriever in Nederland... daar is de heupen is verplicht, ogen is verplicht... de ellebogen hoef je niet uh, te testen. En heb je dan een geweldige goede reu die slecht op de ellebogen is... Dan wordt hij naar Engeland gestuurd. Dekt die halve Engeland plat. En dan uh, betekent het elke hond die je dus uit Engeland komt. dat die hond erachter zit. Dus ja. dat je al verkeerd bezig bent. Ja. Maar dat is ook wat Gauw zegt. Hè. Je moet het eigenlijk internationaal regelen. Ja, je ja. moet het ook internationaal regelen. En je en moet u... zorgen dat, dat, dat de besturen die de reglementen maken. dat daar onafhankelijk ja, mensen in zitten. en geen fokkers. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stomp.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Baarda Rotterdam. Ik ben het er hardgrondig mee eens... dat die hondenshows verboden moeten worden. Want waar is de eerbied voor het leven? Dat is het motto van Albert Schweitzer geweest. Eerbied voor het leven. Het leven zoals dat geschapen is en dat op zichzelf zo wonderbaarlijk en prachtig is. Waarom moet daarbij worden ingegrepen en geknoeid en gemanipuleerd... alleen maar voor de lol van de mensen? Het is al zo erg dat in de bio-industrie de dieren misbruikt worden... als gebruiksvoorwerpen. En dat gebeurt nou ook met, met die hondenshows en hondenfokkerij. Ik heb er een hartgrondige afkeer ja, van. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Gertie Hiemstra... Uh, ik vind dat Sophia te ver gaat met het verbieden van de hondenshows. Ik vind het meer een hetze uh, waar ze mee bezig zijn. Daar komt nog bij dat op de Winner het afgelopen weekend ook een speciaal welzijnsteam aanwezig was. Was u, er ook, was u daar ook of niet? Nou, ik was er niet. Mijn dochter werkte er. Maar ik ah. ben er wel vele jaren. Ik heb winners en jeugdwinsters. Nou. En ik ben een echte liefhebber van honden. En ik wil hierbij ook nog even zeggen dat de Raad van Beheer wel bezig is om de zaken weer goed op gang te krijgen. Ze zijn met de rasverenigingen bezig met een goed fokbeleid. Er wordt duidelijk gesproken over een DNA-profiel, maar dat kan niet van de een op de andere dag. En van al die honderden hondenrassen, hoeveel zijn het er nou waar wat mee mis is? En gelooft u mij, de shower op de winner kost het meer geld dan dat het hem opbrengt ja. en is een echte liefhebber van het ras. Maar u bent, u bent het dus wel eens met het feit dat, dat, dat er zeker misstanden zijn en zijn geweest. En u zegt eigenlijk van men is druk bezig om daar nu eindelijk wat aan te gaan doen. Ja, de raad van beheer okay. is druk bezig met de rasverenigingen... om alles ja. goed op poten te zetten. Maar er was net een meneer die zei... grote fokkers horen eigenlijk niet in het bestuur van rasverenigingen te zitten. En dat is een waarheid als een koe. Kijk, maar dat is weer een heel ander verhaal. zeker, want het gaat over een koe. Zeggen, dat zegt u? U haalt er nu ineens een koe bij. Het ging over ja, honden. Nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ja. Maar ik wil nog één ding tegen Sofia zeggen. Hè? En dat heb ik ook op hun Facebook geschreven. Laten wij het Nederlands elftal dan verbieden naar de Oekraïne te gaan. Want kijk eens hoe honden daar beestachtig afgeslacht worden. Laten wij Nederlanders waarschuwen geen bondplaatsjes te kopen met afgoedkope bondkragen. In China worden honden levend ja. geveeld ja. okay. voor dat bond wat hier goedkoop is. Dus er zijn veel meer belangrijkere dingen voor de dierenbescherming dan een hondenshow. Dank u, mevrouw, fijn. dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Dag, ik spreek met uh, Frank Wassenberg. Ik ben uh, bioloog en ik werk bij de Sofia Vereniging... Ah. tot bescherming van dieren. Dus vanuit uh, die functie is het ook wel handig om, uh, om te reageren. Nou, reageer eens op die laatste mevrouw, want die is best wel van goede wil. Die zegt, er wordt al heel veel gedaan nu... en het verbieden van die shows, dat is een stap te ver. En uh, dat is een beetje een hetze. Nou, nee, ik denk dat het verbieden van de show's een goede stap zijn. Want er zijn namelijk twee problemen met rashonden. Het eerste probleem is het hele extreme uiterlijk... dat tot grote problemen kan leiden. Nou, daar is het uitgebreid over gegaan. Maar het tweede probleem is... hoe komen die dierhonden tot dat extreme uiterlijk? Dat gebeurt bijna altijd door inteelt. Inteelt is een heel groot probleem. Want door inteelt krijg je niet alleen heel snel... dat de hond, zeg maar, wordt gedwongen in de vorm die de mensen willen. Maar door inteelt krijg je ook allerlei gebreken, erfelijke gebreken... die wezen naar boven komen. Dat zijn vaak gebreken die tot dan toe nauwelijks voorkwamen verborgen waren ja. maar dat kan een heel groot probleem worden. En dat zie je dus ook. Dus je ziet dat die honden vaker kanker hebben. Ja. Dat ze vaker. Maar hoe, hoe, los je dat, hoe los je dat op door die hondenshows te verbieden dan? Nou, door, bij die hondenshows dan heb je bepaalde honden. Dat zijn dan de winnaars. Dat zijn dan de kampioenen van zo'n show. En op dat moment krijgt zo'n dier veel meer waarde. Dat betekent dat als zo'n hond wordt, wordt ingezet als fokreu. dat je echt tientallen dekkingen per jaar kunt krijgen. Ja. En dat betekent dat zo'n hond binnen een korte tijd. echt vele honderden nakomelingen ja. kan ja. krijgen. En daar werk je dus in teelt heel. Ja. Oké, okay. da uh, dank, dank voor het bellen, want ik ga nog even snel terug naar Martin Gauws, uh, want we zitten gewoon tegen het eind van het programma en dat is gewoon de afspraak, dat hij nog even mag reageren op wat hij gehoord heeft. Ik dank u voor het bellen in ieder geval namens de Sofia-vereniging. We vragen gelijk aan Martin Gaus om daar even op te reageren dan op dat laatste verhaal. Nou, inteelt heeft ze voor en ze tegen. De faro's hadden een enorme vorm van inteelt. En we zijn ooit van zijn levensdagen zijn er in, de, in Europa twee hamsters binnengehaald. En ik geloof dat er een miljard uit voortgekomen zijn. En de grootste inteelt aller tijden zijn mensen. Niet om het een of ander. Want ja. we zijn er met z'n tweeën gekomen. En uiteindelijk zijn er heel veel, zoals u weet. Ja. Waar het nu om gaat ja. bij, eh, bij inteelt bij, bij, hon, bij honden... is dat de extreme slechten er naar voren toe komen. Maar ook de extreme goede. En nou gaat het er heel simpel om dat dat vastgesteld moet worden. En dat kan vastgesteld worden door het DNA-materiaal te bekijken... en vervolgens een goed, strikt, een rasspecifiek fokreglement in elkaar te zetten. En daar is de Raad van Beheer op dit moment mee bezig... om een basisreglement, stambomen te realiseren en dat fokreglement. Ja. En dat is een begin. Alleen moeten die fokkers het daarmee eens zijn. Ja. De, de, de algemene vergadering moet dat er doorheen laten komen. En daar maak ik me wel eens zorgen over, of ze dat echt begrijpen. Want u hoorde die ene mevrouw ook, hè, die ook zelf vaak op die winder is geweest... en die, die zegt eigenlijk precies hetzelfde wat u ook zegt... van uh, die, die, die fokkers moeten uit die besturen... en er wordt wel degelijk nu gewerkt aan, nou ja, aan verbetering. Er zijn ook nog mensen die reageren op die dierenpolitie... Hè, die, waarmee het kabinet is gekomen. Verwacht u daar nog iets van? Nou, de dierenpolitie is wel erg grappig dat ze in zes dagen tijd alles moeten kunnen. Nou, dat lijkt mij. Uh, dat is de cursus geweest die ze gehad hebben. Mm -hmm. Wat de dierenpolitie nodig heeft, is dat ze weten hoe ze excessen moeten opsporen. Maar dat ze ook weten hoe een sporenonderzoek is. Een soort CSI voor dieren. Dat is eigenlijk de opleiding die ze nodig hebben. Nou, daar heb je normaal een jaar voor nodig om dat een klein beetje te weten. Dus ik vind het nu een beetje dwijlen met de kraan open. Maar het is een begin. Er was iemand anders die iets heel grappigs zei. Die vindt de eerbied voor het leven. Ja. Nou, We moeten even vaststellen dat we honderdduizend jaar lang honden hebben. Dat uiteindelijk afgestampt zijn van, van de wolven. En daar hebben wij mensen allemaal verschillende gebruiksdoelen aan gemaakt. Nou, zo hebben we ook verschillende aardappels. En hebben we verschillende fruitsoorten. En dat is allemaal de kunst. Ik zal nooit vergeten dat ik een katholiek hoogleraar de vraag voorstelde... van wat vindt u nou toch van dat die uh, genetische modificatie? Dat is toch schande? Ik denk, nou, dan zegt die man tegen mij dat het verschrikkelijk is. U dus zegt, hij, wat is dit nou voor een onzinvraag? Als onze lieve Heer ons zo heeft gemaakt zoals we zijn, dan hoort daar kinderlijk gedragsmodificatie en genetische modificatie ook bij. Mm, okay. Dus die meneer heeft daar vast wel een leuk antwoord op. Martin Gauws, hartelijk dank. Hondenexpert en programma -maker. Hondenshow's moeten verboden worden. Uh, tussenstand op de site: 71% is het eens met de stelling, 29% oneens. Er is door bijna 1200 mensen gestemd. Thijs, met de onderwerpen voor Dit is de Dag. Ja, vrijdag belden wij met onze Belgische buitenlandcommentator... Steven de Voer. Wat zullen we eens gaan doen maandag? Toen zei hij: van, Nou, doen we niet ons, uh, ons land, want het gaat helemaal niet goed hier. En zie daar, 24 uur later was er. Een regering, min of meer. Hij is zometeen te gast. Verder Ottolien Boeschoten. Zij is van uh, Ons kent ons, cabaretgezelschap uit uh, Man bij het Hond. Die gaan het theater in. En Peter Tenuil, dat is een regisseur... en die gaat hoorspelen uit de Bijbel namaken. Gaan we zometeen horen, zometeen na twee. Dus dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding, ding. dan hoor je zoveel meer... De Nederlandse krijgsmacht heeft een aantal zware wedstrijden achter elkaar gespeeld. En moet op orde komen. Minister van Defensie Hans Hillen. De middelen die men heeft. zal zodanig zijn dat een heleboel andere landen. Nog steeds zullen zeggen dat Nederland een krijgsmacht heeft. Waar je jaloers op kunt worden. Morgenochtend live in het NOS Radio 1 journaal. We gaan het in ieder geval proberen. Of het allemaal gaat lukken weet ik niet. Heeft u een vraag voor Hillen? Mail naar nos.nl. Stel uw vraag en luister morgenochtend tussen half negen en 9. Ja, maar Het is ook heel moeilijk om die boodschap te moeten brengen. Radio 1.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 Veel mensen ontvangen een pakketje op de deurmat van de stichting Kankerbehandeling en Preventie. Maar wat doet die club eigenlijk? En de verhoging van de griffiekosten van de rechtbank kan echt iedereen raken. Ook als je onschuldig bent. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1. Alleen bij je Libris Boekhandel. Grijze zielen van Philip Claudel voor maar 4,95. Dit is Radio 1.